Renate Kok met het NOS-journaal. De Verenigde Staten dragen twee NAVO-commandoposten over aan Europese officieren. Het gaat om de marinebasis in Napels, in Italië... en Norfolk in de Amerikaanse staat Virginia. Voor ons persbureau Reuters heeft het besluit te maken met de eis van president Trump... dat de Europese NAVO-landen meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. De Amerikaanse regering wil dat de NAVO in de toekomst een door Europa geleid bondgenootschap wordt. Aankomend premier Jette vindt dat er een frisse ploeg klaar staat voor het nieuwe minderheidskabinet. Vandaag werden ook de namen van de laatste ministers en staatssecretarissen bekend. Op landbouw komt een minister die nog onbekend is in Den Haag. Landbouw is natuurlijk een van de onderwerpen waar de afgelopen tien jaar heel veel politieke strijd over is geweest. Zonder dat we echt boeren nieuw perspectief hebben kunnen geven. Dus ik wilde bewust iemand die met een schone lei aan die klus kan beginnen. En het gaat al twee maanden niet goed met het busvervoer in de provincie de busbedrijven Keolis en Transdev hebben daarvoor hun excuses aangeboden. En werken aan oplossingen, zeggen ze. Sinds de overname in december zijn bij een meldpunt meer dan duizend klachten binnengekomen over vertragingen en over uitvallende ritten. En de politie heeft na de wedstrijd tussen FC Utrecht en Feyenoord van zondagavond drie verdachten aangehouden. Of het om Feyenoord of Utrecht supporters gaat is niet duidelijk. Daarmee greep hij in met wapenstokken en pepperspray toen supporters elkaar na de wedstrijd belaagden. De supportersvereniging van Feyenoord zet daar vraagtekens bij. Dat ze deescalerend bezig hadden kunnen zijn, dat ze ontvangend door hadden kunnen zijn. Um, uh, maar dat ze voor een, een, een agressieve rol hebben gekozen en dat die niet meehelpt aan, uh, ja aan het normaal bezoeken van de wedstrijd. Ja, politie zegt de zaak te onderzoeken. Het weer dan vannacht is er kans op lichte vorst. Morgen begint zonnig, later mogelijk regen. Het wordt dan een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM.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 Metal Podium wordt vanavond voor jou beentje beetje verzorgd, want dit is Play It Loud Live. Goedenavond, mede Metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik... en welkom bij een nieuwe uitzending van Play It Loud Live... hier op ZFM Zandvoort. Het programma dat volledig is gewijd aan de band... achter onze favoriete muziek. Inmiddels biografische interviews praat ik met muzikanten... over hun band, hun carrière. Een nieuw album of EP-release duik ik dieper in de betekenis... en achtergrond van hun muziek... en draai ik uiteraard ook indien mogelijk... hun hele oeuvre of een grote selectie ervan. Fijn dat je luistert, want vanavond heb ik weer... speciale gasten in de studio en bij mij aangeschoven... We zijn in de studio drie van de, nee, vier zelfs. De hele band is aanwezig van de progressieve metalcore band Reflect Reality. Hartelijk welkom heren en leuk dat jullie bij Play It Loud willen zijn vanavond. Dankjewel, leuk om er te zijn. Oh sorry, jouw microfoon van ja, Sorry, ja, nog Ik een keer. Ik zei dankjewel, leuk om er te zijn. Ja, graag gedaan. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Uh, waar moest de reis vandaan komen? Best een eentje rijden. Ja, vanaf uh, Reden, ongeveer in Gelderland. Reden, ja. Ja, dat is een aardig stukje. En jullie? Leersem, Leersum zelfs. Belt Schutsloot. En dat ligt waar? Uh, vlak bij Meppel en Giethoorn. Oké, okay, dat is ook een uh, aardig stukje. Nog verder dan de rest van de heren. Uh, en jij? Uh, ik kom uit. Steenwijk. Steenwijk. dat is nog weer een verder, geloof ik. Ja, het uh, ligt net naast uh, Giethoorn. Net naast All Allright. Ontzettend tof uh, dat jullie uh, deze reis speciaal hebben gemaakt om bij Play it Loud te zijn. Uh, vanavond gaan we het in het eerste uur hebben over jullie muzikale roots, jullie invloeden en ook over het verleden. Want uh, twee van jullie speelden natuurlijk voor Reflect Reality eerder samen in een andere band, genaamd Eternalist. Daarover straks meer. In het tweede uur duiken we diep in jullie, onlangs op 31 januari, verschenen debuutalbum uh, Otherworld. Maar we beginnen de uitzending. Uh, uh, altijd bij het begin, inmiddels de traditionele voorstelronde. Kunnen jullie de luisteraars thuis die uh, niet bekend zijn met de band... Uh, vertellen wie jullie zijn en wat jullie rol is binnen de band? Zeker. Mijn naam is Nick. Uh, ik doe uh, slaggitaar en de vocalen. En mm -hmm. ik schrijf ook nog wel eens het een en ander. Oh. All right. De, de, de tekst schrijven binnen de band? Of ja. wordt dat, uh, ja, dat gedaan ook. door meerdere van jullie? Van uh, nee, de tekst, uh, tekst uh, doe ik. De tekst doe jij. Okay. Tot nu toe in ieder geval. Tot nog toe, oké. Okay. Ja. All Dank je wel. En dan... Um, ja, ik ben Midas en ik ben de bassist. Bassist, oké. Okay. Nee. Ik ben Levi, uh, ik ben de pingelaar. De pingelaar. <laughs> en de moral support van Nick. Ja. De moral support van Nick. Helemaal goed, dankjewel. Ik uh, ben Gian en uh, ik ben uh, de nieuwe drummer. De nieuwe drummer, ja, want jij zit daar sinds kort bij, begreep ik. Ja, uh, voor ongeveer uh, drie maanden. Drie maanden, oké. Okay. Dus je moet ook echt net uh, pas kijken. Uh, maar heb je ook deel gemaakt van het album tot nog toe? Nee, uh, dat heb ik niet. Nee, oké. Okay. Dus, uh, je moet alles nog uh, leren, ook uh, als jullie live willen spelen uiteindelijk. Ja, ja, ja we zijn nog druk bezig om, uh, om het allemaal nog uh, strak te krijgen. En mm -hmm. uh, daar uh, begint uh, aardige vorm in uh, te komen. All right. Goed om te horen. Dank jullie wel. Uh, nou, dan weten we in ieder geval wie jullie zijn... wat jullie doen binnen Reflect Reality. Maar voordat we meteen de diepte ingaan met invloeden en het verleden... ben ik eerst even benieuwd uh, als jullie Reflect Reality... in één of twee zinnen zouden mogen omschrijven... of moeten omschrijven aan iemand die nog niet van jullie heeft gehoord. Wat zouden jullie dan zeggen? Wie wil deze doen? Ja. Zal ik het maar nu doen? Ja. Nee. Um, iemand omschreef het ooit als um, muziek waar de, de heftigheid, het beuken en de, de melodie elkaar niet in de weg staan, maar okay. juist aanvullen. Alright. Waar veel dingen samenkomen tot een, een geheel dat nou, meestal toch redelijk werkt. Ja. En uh, ja, dat. Dat. Dat is wel een beetje hoe je de band zou omschrijven. Dus. Ja, all uh, En, en zo'n sound uh, ontstaat natuurlijk niet uit het niets. Hè? Elke band heeft platen en artiesten die ergens een zaadje planten. Uh, ik begon dit uur met uh, Insomnium. Met uh, Promethean Song. Een uh, band die bekend staat om die mix van uh, sfeer, melodie en kracht. Uh, iets wat ik, jullie ook uh, maken dus. Uh, welke bands of artiesten zijn naast Insomnium... Uh, nog meer persoonlijk voor jullie belangrijk geweest... Uh, in jullie muzikale ontwikkeling? Dat is uh, Levi. Uh, ja, ik ben echt een uh, 2000 metcore core gast, ja. dus ja, Bullet, killswitch, kill Engage, dat, maar ja, Nick is meer van de, ja, hoe noem je het, ja. melodic mm, death metal, ja. atmosferische black metal, uh, ja, jij bent meer trash natuurlijk, maar ook... Ja, ik kom meer uit de uh, oldschool uh, metal, ik ja. ben uh, opgevoed met uh, de oude heavy metal rock bands, okay. en ik ben zelf meer de extreme kant op gaan zoeken, maar... Meer oldschool dan, uh, dan de, andere. de gasten, ja. ja. Right. En, en wat is je favoriete band uh, Oeh dat wel Heel lastig. Ik heb heel lang een Metallica fase gehad, ja. maar dat is een beetje voorbij. Ik ben nu heel erg van Kajus. Kajus. Dat is meer Stoner Rock, stone rock is, inderdaad. Uh, ook lekker, ook lekker. Ik de laatste tijd heel erg van, zou ik zeggen. Ja, right. uh, dat is ook een hele goede band inderdaad. En, uh, en jij, uh, Guillaume? Uh, ik ben uh, ook een oldschool uh, trash uh, metal fan. Ja. En, uh, Voornamelijk luister ik ook heel veel naar uh, New Metal en Al Slipknot. En oh, okay. dat komt door de drummer uh, Joey Jordan Ja, dat uh, is wel een hele invloedrijke drummer geweest. Jammer genoeg is hij er niet meer onder ons. Nee, hey, uh, helaas niet meer. Uh, jammer, hè? Ja. En, uh, verder uh, zei um, Trash Metal, wat voor bands zie je verder heel veel? Uh, ja, vooral uh, n uh, Creator, uh, dat soort uh, dingen, Testament. Oh, Alright. vette bands inderdaad. En uh, als drummer, uh, wie waren jouw grote voorbeelden, Midas? Of... Uh, ja, en dan hoor je die invloeden nog terug in uh, hoe je speelt bij Reflect Reality? Uh, nou, voornamelijk uh, Joy Jorzen mm -hmm. en uh, Marco Pry is een uh, groot voorbeeld uh, voor mij. Oké. Okay. En in mijn speelwijze zie je dat wel vaak terug. Ja. Alright. En uh, jij, uh, Levi, jij speelt uh, lead guitar, hè? Ja. ja. Uh, welke gitaristen of stijlen hebben jou gevormd? En uh, uh, hoe probeer je dat uh, te vertalen naar je eigen sound? Eigenlijk ben ik begonnen als rockgitarist, een beetje ja? slash en zo. Oké. Okay. Ja, toen kwam ik één keer, weer, uh, ja, vooral Disturbed kwam uh, tevoorschijn. Mm -hmm. Daar is het een beetje begonnen. Yeah. En het is steeds erger geworden. En ja, ik doe heel, ja, heel veel, dat nou ook weer niet, maar een beetje van de bullet van Valentine uh, probeer ik een beetje na de apen is het groter geworden. Nee, maar. Het, het is wel de invloeden. Het inspireert en, je wel, en, uh, Chimera, ja. een, beetje, een beetje groovy. Dat ja, idee. Dat is meer uh, jouw uh, kant, zeg maar. Ja. ja. Allright. Ah. Uh, ja, jij, Nick, jij bent uh, ja, slaggitarist of rhythmgitarist, uh, doet de zang en uh, bent uh, ook componist. Mm -hmm. Welke zangers of songwriters hebben jou uh, meest beïnvloed? Een hele hoop natuurlijk. Als je ja. er één zou moeten noemen, zou dat Jari uh, zijn van Winterson. Oké. Oh, okay. ja. ook zo iemand die dan, die, die heeft dan een visie en dan, dan moet het dat helemaal worden. En ja. dan uh, ja, trekt hij zich gewoon de hele tijd terug en dan in één keer komt hij met zo'n veel te groot iets. Ja, uh, die maakt hele lange nummers inderdaad. Ja, ja. ja, en ook <laughs> gewoon uh, die, die heeft de nodige technische struggles gehad met mm het -hmm. maken van albums en zo. En uh, die gaat er altijd gewoon dwars doorheen en ja. die geeft nooit op, zeg maar. Die, nee. uh, die passie die brandt heel sterk. Ja. En dat uh, vind dat ik dat mooi om te zien. Ja, zeker. Heel mooi om te zien. En dat uh, hoop je zelf ook een beetje in de muziek te kunnen verwerken. Van Reflecting. Ja, ik heb het ook al wel een beetje meegemaakt. Ja. <laughs> zeg maar, ja, dat uh, het productieproces dat was uh, meer dan ik had verwacht. Okay. Uh, het liep niet altijd even soepel. Mm -hmm. uh, maar ik had gewoon zoiets van de album dat, dat gaat er komen. Dat moet ja. er komen. Ja. En ik stop niet totdat het er is. Nee, inderdaad. Dat is een goede mentaliteit. Inderdaad. Daar gaan we het straks in de tweede uur uiteraard ook uitgebreid over hebben. De productieproces, het schrijfproces en alles van, het nieuwe, van jullie album. Maar uh, begin je meestal met uh, tekst of met muziek? Um, tegenwoordig met muziek. Ja. ja. Vroeger schreef ik een tekst. En daarna kwam er een, een nummer. Dat was dan meestal iemand anders geschreven in een vorige mm -hmm. band. En dan probeerde ik de twee... Samen te voegen, een ja. beetje te forceren af en toe. Maar dat hoorde je altijd terug. Ja. Um, wat ik tegenwoordig doe is, ik schrijf iets, ik luister ernaar... en ik voel een beetje welke klanken en, en welke mood er bij me opkomt. En vanuit daar ga ik dan schrijven. En dan matcht het al veel beter, heb ik het idee. Oké. Okay. Ja. En was het ook vanaf het begin al duidelijk... welke richting Reflect Reality op moest? Of was het gaandeweg ontstaan? Dat is gaandeweg ontstaan, ja. ja. Uh, het begon eigenlijk met een paar nummers. Mm -hmm. En toen die er eenmaal stonden... Toen werd er een beetje een rode draad, duidelijk, van, van een verhaallijn, zeg maar. Ja. En toen ja, is het daaromheen verder uitgebouwd, ja. verder geschreven. Sommige nummers was het echt van, oh, dit moet een wat bozer nummer zijn, een wat harder nummer. Hm. Uh, andere nummers zijn helemaal ja, eigenlijk free flow geschreven. Gewoon, uh, gewoon beginnen en kijken waar het, waar het je mee naartoe neemt, zeg maar. Ja, ja precies. Ja. Ja. Oké. Okay. Uh, nou, we gaan zo uh, meteen nog even door op die moderne met. Uh, eerst tijd uh, voor de volgende track van jullie lijstje met invloeden. Uh, Trivium ga ik zo direct draaien met het nummer When All Light Dies. Een band die ook goed laat horen hoe je agressie en melodie uh, mooi kunt combineren. Uh, iets wat ik bij jullie ook terug hoor natuurlijk. Uh, vanwaar de keuze op het nummer When All Light Dies? Dat is een goede vraag. Ja. Ik liep toch het een park, ik was een beetje aan het luisteren. En, uh... <laughs> ja, dit, dit was toch soort nummer. Het heeft een, een melodie, maar het is niet te, te poppy of te blij. Mm -hmm. Maar het is wel meeslepend of zo. Uh, en tegelijkertijd is het ook best wel een duister nummer. En ja. die combinatie, die, die, die pakt me altijd. Ja. Dus ja, ik dacht, nou, dit is een goede. Ja. En hier uh, hoor ik ook nog wel eens wat ideetjes dingen van terug... in wat ik zelf schrijf. Dus okay. die vond ik het beste passen. Ja, helemaal goed. En, en, en wat trekken jullie zo aan in die combinatie van uh, zwaar en melodieus? Ja, wat trekt je aan? Dat, het is een gevoelskwestie. Ja. Uh, het raakt gewoon de juiste snaar. Oké. Okay. En uh, hoe moeilijk of uh, makkelijk was het om daar jullie eigen identiteit in te vinden? Heb je daar? Ja. Mm, er zijn natuurlijk best wel wat bands die dat doen. Mm -hmm. hè? Dat is in metal niet uh, ongebruikelijk. Ja. Um, dan denk ik wel dat, dat ik een vrij aparte schrijfstijl heb soms. Ja. Best vaak misschien, maar ja. dat zeg uh, soms. <laughs> soms. <laughs> ja. Ja, dus dat, um, ja, dat, dat, dat heeft een beetje zijn, zijn eigen weg gekozen en zich duidelijk gemaakt. En dat was voor mij ook uh, ontdekking. Ik dacht nooit van, oh, ik ga precies deze muziek maken. Nee. Het, het gebeurde. Ja. En zeker wordt het steeds meer één stijl. Maar uh, ja, het is, dus ik ben nog zeker niet op een eindbestemming wat dat betreft. Of zo. Okay. Uh, nee. Ik heb nog heel veel uh, ideeën... En, uh... Ja, dingen die je wil uit te veel misschien. Ja, ja dat is altijd goed toch? Ja. Uh, hebben jullie ook bewust gezegd: dit willen we wel en dit willen we juist niet in de muziek? Ja. Ja. ja. Dat hebben we al gezegd. Uh... Zoals wat? Uh, af, de, ja, uh, soms komt niks met een idee en dan. Dan is het, het net niet. Nee. Dan moet je dat netjes vertellen: dat het net dat niet dat is. Wat is. Ja. <laughs> ja. is het net iets te theatraal of te uh... dromerig. Ja. Ja, nou ja. Dat Moet we, wel bepaald ja, zijn in de... We kunnen goed met elkaar communiceren, gelukkig. Ja. Uh, ja. Dat... Uh, we hebben nog nooit geen ruzie gehad. Goed zo. Even afkoppelen. afkoppelen. Ja, ja, Dan ja, nog vanavond. Ja, ja. Ja. Nee, jullie niet. Ja, nee, uh, <laughs> zeg Nick die laatste een idee horen en wij zeggen met z'n allen... Oh, dit vinden we vet en dit wat minder. Probeer ja. dit erbij. Of nou ja, en dan doet hij zijn magie doet hij er weer over. Ja. En uh, nou ja, zo komen de nummers. Ja, precies. Jullie komen er wel samen uit. Althans met ja. z'n allen uit. Eh. Ja, gelukkig ja, wel. Gaat, gelukkig uh, wel. Uh, oké, okay, goed zo. Ja, en, en, maar echt, echt harde, harde nees hebben we niet per se of nee. zo. Nee, oké. Okay. Meer van zet hem even op een laag pitje, misschien voor ooit. Ja, precies. Ja. Die houden we in gedachten. En, uh, ja. ja voor, voor een keer wellicht. En uh, waar willen jullie als Reflect Reality echt in verschillen van andere bands? Ja, ik denk dat wat we, eerder, waar we het eerder over hadden... Uh -huh. dat die combinatie tussen echt lekker hard gaan... en tegelijkertijd ook een, een meeslepend iets uh -huh. maken... echt een verhaal vertellen. Ja, um, ja ik, ik denk dat dat onze kracht is. Dat is jullie kracht. Oké, okay. ja. nou, dank jullie wel voor deze uitleg. We gaan er nu naar luisteren. Met aansluitend een andere belangrijke invloed. Daarover daarna meer. Tot dan. kan de muziek niet hard genoeg zijn. Alleen hier, elke maandagavond te horen. Op ZFM Zandvoort. Dat was Dawn of Demise een band die vooral de brute, compromisloze kant van death metal laat horen. Als je naar zo'n track luistert, wat nemen jullie daar zelf mee uit, uh, mysticanten? Is dat vooral de agressie, de energie? Of juist de manier waarop alles strak en doelgericht in elkaar zit? Ja, natuurlijk de energie. Het is ja. gewoon vol gas. gewoon ja. beuken, uh, geen, niet, niet om het punt heen draaien. Nee. Um, wat, wat zij vooral heel vaak heel goed doen, vind ik, is uh, less is more. Ja. Dus daar heb je een hele dikke gestrumde riff... en dan met een basisritme op de drums eronder. Ja, precies. Is zo simpel, maar zo effectief. Dat, ja, is gewoon, dat is gewoon eerlijk. Heel veel old school death oh, metal van. bands deden dat. En met succes, hè? Ja. ja. zeker. En jullie muziek zit niet alleen in de buitenhoek... maar heeft ook duidelijk een meer melancholische en atmosferische kant. Hè? We zijn het al in het, eh, brin. En dat brengt ons bij de volgende invloed. Een band die juist veel meer op sfeer, melancholie en introspectie leunt. En Shine. Ja. Uh, wat doet dit soort muziek met jullie als luisteraars en als songwriters? Weet niet, of jullie hem ook kennen? Sunshine? Nee. Nee. nee? nee okay. um, het uh, het sleept me mee. Yeah. Uh, vooral die, die melodieën en uh, al die galm op alles en zo. Van, het is echt perfecte muziek voor een avondwandeling. Uh, ja. Neemt je gewoon mee. En, uh, ook met uh, koptelefoon. Op de je ook van, van. Ja. ja, noise cancelling. Gewoon ja. helemaal in die bubbel. Ja, heerlijk. heerlijk. Je uh, maakt niks niet blijer dan een sneeuwavond. Ja. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja, daar past het uh, perfect bij, inderdaad. Vind je het ook belangrijk dat metal niet alleen hard is... maar ook emotioneel iets vertelt? Uh, en hoe zoek je jezelf die balans tussen kracht en gevoel? Um, en soms moet het gewoon alleen maar beuken. Ja, ja dus Sommige nummers de zijn ervoor bedoeld. Ja, precies. En andere nummers wil je ook wat andere emoties erin stoppen. Uh, ja, het, het hoeft niet altijd allemaal te zijn. Nee, het is of ook het een, een beetje stemmingsbepalend. Of... Ja, ja, het is ook maar net wat, wat je wilt dat het nummer doet. Ja. Oh. dus we hebben ook op, op het album hebben we ook een paar nummers die uh, bijvoorbeeld Force by Fire, mm -hmm. nou die beukt gewoon. ja, ja die, die hadden we heel melodisch een orkestraal kunnen maken, maar nee die nee. moest gewoon lekker beuken. Ja, precies een beetje variatie uh, ja. inderdaad op het album. precies ja. en, en zien jullie die uh, meer atmosferische kant ook uh, terug in wat jullie met de Reflect Reality willen neerzetten? absoluut ja ja het ja, zit vol met uh, de synths zitten. en orchestrations noem ik ze altijd ja. dus uh, ik denk vioolen, piano's... zelfs een harp hier en daar. Okay. Uh, bellen. Waar dan heel veel gam en saturation op zit. En dan ook door de hele atmosfeer creëert. Ja, en, uh, ja echt van alles. Zit erin. All right. nice. Is dat iets wat bewust in jullie compositie slijpt? Of ontstaat dat meer vanzelf tijdens het schrijven? Mm, combinatie. Yeah. Combinatie van... Ja. Ik heb het altijd leuk gevonden. Mm -hmm. Zulke elementen. Um, vaak bij nummers is het... er mist nog even iets... En dan is het gewoon een beetje, beetje rondklooien. Wat en uiteindelijk vind je die sound. Ja. En dan denk je, oh, maar dit kan ik uitbouwen. En dan wordt het een heel ding. Ja. Terwijl het eigenlijk een klein accentje al moeten zijn. Zo, zo gaat dat wel eens. Ja. Ja. Ja. Ja. Heb je die deur in Arnhem nog uh, <laughs> gebruikt? Ja. Dat was in Hardewijk. Nee, dat was in Arnhem op het station. Die sample heb ik nog ergens liggen. Album 2? Album 2. Je wordt Album 2. Ja, jullie gebruiken ook veel samples van dingen die dagelijks leven. Dit was toevallig accidenteel We stonden bij station Arnhem. en Er was een deur die een beetje aanliep. En die maakte zo'n hele gekke piep of zo. Of een soort scheetachtig geluid. En we stonden erbij en we lachten schoten in de lach. En we ja. vijf minuten lang dubbel. <laughs> ik dacht, ja, die moeten we even opnemen. En gewoon een keer iets mee doen. Ja. Uh, uh, maar het leuke was, hoe dichterbij je ging staan, hoe harder die ging draaien. Dus dan uh, <laughs> ging het <er> gewoon <laughs> harder, harder, harder. Misschien dus kan ik die sample straks wel even ergens vinden. Ja. Voor de microfoon. Ik ben ja. wel benieuwd. Ja, is goed. <laughs> straks wel zes minuten de tijd voor, dus uh, <laughs> ja, kun je tijdens Sunshine even zoeken. Nee, maar uh, daar dus stonden je zo met de microfoon erbij, zeker maar die deur. Nee, gewoon met je telefoon. Ja, met de telefoon. We zitten nog niet op dat niveau, dat we ja. Een microfoon in studio bij ons. Nee, nee maar ik bedoel... Ja. Ja, ik neem dus De microfoon van de op. telefoon, ja, precies. Ja, ja. Ik neem deze niet mee op mijn rug of zo. Nee, ja, ja, ja, ja. Ja, dat begrijp ik inderdaad. Oké. Okay. Uh, je hoort nu hoe metal niet alleen kan beuken... maar ook kan raken en meeslepen. Dit is InShine met In Our Mind. En daarna zijn we weer bij jullie terug... met het slotwoord over de afsluitende track. Tot zo. Sunshine met In Your Mind. En dit soort muziek laat mooi horen hoe belangrijk sfeer en emotie kunnen zijn binnen de heavy muziek. Als je het zo hoort, uh, zit jullie muzikale DNA eigenlijk precies tussen die twee werelden in. Hè? De hardere, agressieve kant en de meer emotionele, gelaagde kant. En om te begrijpen waar Reflect Reality echt vandaan komt... moeten we ook even terug met de band waar dit, uh, naar de band waar dit voor Levi en Nick allemaal begon. Uh, Eternalis, uh, kunnen jullie ons meenemen naar die periode? Wat voor band was Eternalis voor jullie en waar lag toen die muzikale focus? Um, ja, ik ben er later bij gekomen uh, natuurlijk. Hmm. Dus ik weet niet precies hoe het in het begin was. Uh, het begon als, ja, als een coverband, geloof ik. Okay. Uh, met uh, meer, meer de metalcore. Ja. Um, beetje de, de emo metalcore, zeg maar. Ja. Uh, zo begon het. Uh, uiteindelijk werd het steeds meer eigen nummers... tot we echt een heel repertoire hadden met eigen muziek. Ja. Uh, zo begon dat. en toen, Uiteindelijk toen de, de songwriting wat geavanceerder werd... toen kwam jij erbij. Ja, jij wou toen niet gitaar spelen en zang tegelijk doen? Ja, ik merkte dat het beter ging als ik focuste op alleen zang. Mm. Ja, toen kwam ik erbij ja. en toen hebben we best wel een hele leuke tijd gehad. Ja, ja best lang ook. Ja, ja, volgens mij hebben we twee jaar best wel veel optredens nog wel gedaan. Huh? Oké. Okay. Ja. Op een gegeven moment hadden we al om de twee weken wel een optreden. Ja, oh, dat weet ik niet meer precies. maar Dat ja, zou, zou kunnen. Was toen een poosje in één keer. Maar ja, mm. En ook wat uitgebracht met de band? Ja, ja? twee EP's. Twee EP's, oké. Okay. Nou, dat is best wat, ja. En, en wat was de, de periode dat de band bestond? Wanneer? Uh... Oeh, um, vijf jaar terug. Vijf ik jaar? weet niet precies wanneer het begon, want ik was niet bij het begin. Oké. Okay. Maar ik zat erbij van 2016, dat is even een gok, mm -hmm. tot, ja, tot wanneer we stopten. En dat was... 2021 of zo. Ja, okay. geloof ik ja. wel, ja. Oké. Okay. Ja. Wat hebben jullie uit die tijd meegenomen naar Reflect Reality? Zijn dat vooral muzikaal ideeën? Een manier van samenwerken? Of juist het besef, dit willen we nu anders aanpakken? Mij. Mij? <laughs> ja, wat? Ja. ja, vertel maar. Ja, uh, ja, nou, ja we hebben vooral uh, geleerd dat samenspelen heel leuk is. Mm -hmm. Tenminste, ik ik zat ja. daarvoor alleen in kofferbentjes okay. en dit en dat en dan kwam ik echt bij een band die zelf muziek schreef ja ja en Nick die had al heel veel ideeën toen al we hadden toen twee schrijvers ja Frans schreef ook ja hij het meeste ik schreef ja. toen minder ja het solo, tot, ik echt, en zo. ja, ja maar tot, ja. totdat ik echt begon met het album maken toen ging ik echt, ja. echt songwriter zeg maar ja. serieus en, uh, ja, nou ja, we hebben er veel podiumervaring ermee mee op gedaan, yes. nou ja, ik heb best wel een beetje plankenkoorts en dat wordt steeds minder ja, natuurlijk. Ja, precies, ja, de, vater, de mate die het vaker doet Je ja, ja, ja, ja, ja, angst overwinnen ja. natuurlijk. Precies. Uh, ja en op een gegeven moment, uh, uh, ja, we brachten weinig nieuws uit en Nick die had best wel hele vette ideeën, was ik heel erg enthousiast over. Mm -hmm. En we bleven een beetje hangen, hangen, hangen, hangen. En toen, ja, toen hebben we de, de, ja, de wegen, zeg maar, die zijn uit elkaar gegroeid. Ja. Andere ambities. Uh, ja, dat werd duidelijk eigenlijk met het schrijven van dat album. Ja. De ambities gewoon anders lagen. Ja, ja en uh, Nick en Nick, die... <laughs> ja. Ja. Die heb ik zo vaak gehoord. Ja. <laughs> Nick en Nick, uh, ja, die hadden wel een goede klik altijd al met elkaar. Ja, uh, ja. en hij kwam met een paar... Oh, hollo, had je natuurlijk. Ja, het beginnetje daarvan. Dat ja. komt uit die tijd. Grey nee. Eagle, eerste versie. Ja, Grey. Toen kwam op een gegeven moment kwam met Older World. Ja, toen was ik helemaal verliefd. <laughs> ja. Ja. Ja. ja. En uh, ja, zo zijn we verder gegaan. En, ja, zo ja, hebben we uiteindelijk Midas gevonden. Mm -hmm. ja, ja, en Guyan is er als, uh, als laatst bijgekomen. Ja, en ja. Ja. was de Reflect Reality ook voor jullie een logische vervolg op Eternalist? Of voelde dat echt als een compleet nieuwe start? Ja nee. Ja? Inderdaad. Ja. ja. Het is een beetje moeilijk uit te leggen misschien. Nee, je neemt natuurlijk alle, alle ervaringen en alle lessen en, en uh, al die momenten en zo, die, die neem je mee. Ja. En tegelijkertijd heb je zoiets van, ja, ik ben nu wel dit nieuwe pad ingeslagen. En uh, dat geeft je ook weer een hele hoop opties om, om dingen op een hele andere manier te gaan aanpakken als je dat wilt. En een nieuwe, een nieuwe flow te zoeken, mm -hmm. zeg maar. Het ja. is een beetje een combinatie. Oké. Okay. En, en, uh, en, en jouw scheidsel is minder moeilijk geworden sinds toen. Ja, <laughs> ja iets minder raar misschien. Ja. Iets. Ja, ja, iets, <laughs> ja, iets een, makkelijker uh, te begrijpen, ja, moeilijker schrijfstijl had je voor. Ja, ik begreep ook nog wat minder van toonladders. En dat het, oh, <laughs> oké. is dus wat van jullie mij te voeren. <laughs> hij, had, hij had een rif, had hij ertussen zitten? Nou, dat, dat ik kan, uh, ik, ik kan ja. dat volgens mij, nog steeds wel. Maar ja? dat is toch echt helemaal nergens Ja, grammatisch en chaotisch. Oké, ja, ik heb nergens spijt van trouwens. Nee, <laughs> dat niet. Dat is ook belangrijk. Ik, wel dat hij op mijn netvlies staat gebrand. Er wel trouwens aan overgehouden. Als en, hij die uh, tap ziet, dan ligt hij weer wakker. Ja, een ja, ja. goede ja. nachtmerries. <laughs> <laughs> en, uh, was, uh, wat was de eerste muzikale visie van dit moet er worden met uh, Reflect Reality? Vriendschap. Ja. Oh, zo bedoel je hem. Uh, ja. ja, nee, ik, ik begreep de vraag niet helemaal. Oh. Um, Nee, het, het idee was, uh, inderdaad, hey, we gaan dit album maken en zo. Mm -hmm. uh, maar we gaan ook echt focussen op een vriendengroep ja. proberen te creëren. Ja. En, en een, een uh, groep waarin, hey, we werken hard en we, doen, we proberen iets tofs te doen. En we zijn er serieus mee bezig. Ja. Maar het moet altijd gezellig zijn. Ja, dat is belangrijk. En uh, ook gewoon naast de muziek ook gewoon dingen met elkaar doen. En gewoon, uh, het gewoon leuk hebben. Ja, precies. En vertrouwen in elkaar hebben. Ja. Dat is ook heel belangrijk in ja. de band natuurlijk, ja. Dan uh, spreken jullie vaak af uh, in de week. Je moet het ook, ja, oh, ik ga combineren niet elke dag uh, even naar Arnhem op. Nee, nee. nee precies. <laughs> dat Niet, niet vaak zo vaak is. als we ja. zouden willen. Nee, nee. nee. is ook van de afstand en uh, ja, snap ik. het leven gebeurt. We hebben het druk. Maar ja. uh, als ze even kan zoeken we elkaar, uh, elkaar ook wel eens op. En dat uh, ja. is gewoon altijd leuk. En dan, wanneer is dat meestal in de weekenden? Of, uh, ja, vaak wel. Dan kan iedereen. Ja. Ja. Dan is iedereen ja. wel vrij. Dan een avondje poelen of... Ja, precies. We combineren het... Dom bier drinken. Ja gezellig Radio in voort. <laughs> ja, ja, ja, ja. Allemaal van die leuke dingen. Ja toch? <laughs> uh, wat, wat bracht Midas mee in de muzikaal, uh, muzikaal gezien in de band? Uh, tot nu toe kwam muziek niet veel, want uh, Nick had eigenlijk het hele album al geschreven voordat ja. ik erbij kwam. Oké. Okay. ik kwam net uit een andere band. Ik had mezelf gelijk uh, aangeboden op muzikantenbank.net. En ja. uh, Eerste reactie was Nick, en uh, nu zijn we hier. Ja. Toen had hij alles al geschreven, maar uh, dat was ook, daarom was ik ook bijgekomen. Ik vond de muziek heel gaaf, was ja. veelzijdig. Mm -hmm. en schrijft ook goede baspartijen. Leuk om te spelen. Ja. Uh, wat ik nog bijbreng, ik denk meer mijn stijl van spelen. Ik uh, sp nou, speel best wel hard ben ja. uh, geïnspireerd door uh, namen Cliff Burton van Metallica, Steve Harris, die een beetje uh, klakken op de bas. Ja. Dus zo, ja. Dat is, uh, ja. En ook met de vingers voornamelijk? Ja, ja je speelt ja. echt met de vingers, niet met plectum. Ja. Nou, als het echt snel is uh, en ik denk van, ja, het is ook beter om dat te sneller spelen, dan pak de plectum erbij. Ja. Sommige nummers doe ik het ook. Ja. Uh, waar het kan doe ik met de vingers. Ja, precies. En uh, je, je had het over uh, vorige bandje, waar, waar, waar zat je voorheen in? Vorige band, ja, dat is niet heel erg ver gekomen. Dat uh, heette Victimizer mm -hmm. in het eerste, uh, begin. Ja. was meer Death Trash. Oké. Okay. Ook via de muzikantenbank gegaan. Ja. Maat van Dat, ja. mij had twee uh, broers gevonden. Die uh, die hadden die advertenties nog uh, online staan. En echt heel veel later reageerde van... Hey, zo, zoek je hier nog iemand? Ja. Dus daar hebben uh, wij heeft meegerepeteerd Bij mij thuis in de schuur. Mm -hmm. was, was heel ver gekomen. Er zijn nog altijd maatjes van mij. Is, uh, die zijn zelf ook uh, verder gekomen. Met, ja. uh, met Nunspeed. Nunspeed? Dat is... Uh, een beetje Venom-achtig, zou, zou okay. ik zeggen. School, uh, ze Black, hebben een uh, EP'tje uh, uitgebracht. Nice. Dus die doen het ook goed. Nou, goed ja. en Die volgen jullie ook. Maar jullie zijn nu die vrienden van jou. Sorry? Die vrienden, die volgen jullie ook. Die jou als band zijn, zeg maar. Ja. Ja? Zijn ze ook... We uh, gaan met jullie met jullie. Ja. Nou, nou wij, wij hebben in ieder geval... Uh, zo, ik zal zeggen, ze, zij hebben ook grote complimenten gegeven aan uh, ons album. Ja? Oké. Okay. Dus, uh, zijn dat die gasten dat. die altijd helemaal vooraan staan te moshen en... Uh, om andere gek te doen, maar meer om Shout mij. Shout out naar die ja. <laughs> ja, maar wel Zeker. meer om mij te supporten, te supporten dan uh, de echte muziek zelf. Maar ja. alsnog, ze vonden hem het heel gaaf. Nou, oh, mooi. Kijk. Dat zijn ook de gasten van ik zei, nou, die zijn niet helemaal van de moderne metal/slash metalcore. Maar... Nee, meer old school, ja, maar toch uh, konden ze jullie muziek wel waarderen. Dus dat is ja. mooi. Uh, waar komt de naam uh, Reflect Reality eigenlijk vandaan en wat betekent die naam voor jullie? Weet jij deze uh, Levy? Weet ja. jij hem nog? Je hebt samen met Wout toen een paar namen verzonnen. Maar ik weet niet... Ja, we hebben met z'n allen zitten break. Yeah. Yeah. Wij vonden met z'n allen gelijk deze namen het vest. Ja. ja, inderdaad. Uh, onze, onze oud drummer, die dus ook op het album te horen is. Wout mm -hmm. van Hulst. Shout-out. Woody. Hij kwam met die naam. En uh, die was eigenlijk meteen raak. Ja. Oké. Okay. Ja. En dan zo gehouden dus. Ja. Waren er nog andere namen... Uh? Die de kans maakte, zeg maar. Om... Nee. Dat nee, um, was echt meteen dat. Uh, dat nee. Ik kan ik nog wel een andere waar ik enthousiast over was. Maar uh, ik vond deze ook gewoon hartstikke vet. Daar ja. hebben we gewoon uh, op gezeteld. Ja, oké. Okay. Helemaal goed. Uh, dankjewel. Uh, nog even een vraag aan Kira, natuurlijk. Uh, ja, wat jij nog niet uh, kunnen zeggen. Maar jij uh, hebt hiervoor ook nog in een band gespeeld? Of? Uh, ik speel uh, momenteel nog uh, steeds in een uh, andere band. Okay. Uh, dat is uh, Project Pain. Project Pain, Ja, okay. daar ben ja, ik ook is... de, de drummer van. Oh, wow, nice. Ja, daar zie ik ook wel regelmatig wat voorbij komen. Ja. Lachen. Hoe lang uh, bestaat die band al? Uh, de band zelf bestaat al 15 jaar geloof ja, dat is ik. Best wel lang. Hè? En ik speel er nu uh, al iets meer dan twee jaar bij. Oké. Okay. En is dat nou wat te combineren, zeg maar, twee bands? En wat werk je zelf? Uh, ja, tot nu, toe, uh, tot nu toe wel. Ja. Uh, ik uh, kan het goed combineren. En uh, dat is voornamelijk ook omdat natuurlijk de repetitieavonden niet... Uh, opeenvallen. En de muziekstijlen zijn ook niet hetzelfde. Dus daar leer ik ook heel veel van. En vandaar dat ik daar ook heel goed mijn ei kwijt kan. Ja, me voorstellen. En heb je daar drummen geleerd? Of hoe is de passie voor drummen ontstaan bij jou? Nou ja, dat kwam voornamelijk omdat ik wel, van Easy Deasy hoorde. En vandaar kwam ik uiteindelijk toch op metal terecht. En toen heb ik ooit een keer een uh, drumstel gekregen van mijn ouders. Nice. En daar ben ik uh, mee aan de slag gegaan. Het eerste nummer wat ik al konde, was hij weet wel. En ja. uh, toen heb ik is dat ooit drumstel een drumstel. Ge... Ja. Uh, nee, uh, die, die, die, is, <laughs> die is niet meer. Die hebben gelukkig vlag. Daarna heb ik ooit een keer voor mijn verjaardag een drumles gekregen. Ja. En uh, uh, daar ben ik een, uh, een poosje mee doorgegaan. En uh, nu zitten we hier. Ja. En hoe jong was je toen je begon met drummen? Ja, toen ik echt serieus uh, er wat mee ging doen, uh -huh. De, toen was ik geloof ik 13 jaar. Daarvoor had ik dat drumzaal al wel, ja. alleen uh, dat kun je niet serieus drummen noemen natuurlijk. Nee, precies. Het nee, is gewoon lekker uh, een beetje jammen en doen. En, uh, ja. Deed je dat ook met vrienden samen? Of, uh, van... uh, nee, nee, het eerste het echt keer echt dat, dat ik uh, samen speelde met, uh, met een band, dat was uh, Dreuge Worst. Ja, ja. ja dat bij, bij ons in de buurt uh, is, dat, uh, is dat een band uh, voor uh, echte uh, sfeermuziek uh, voor op een feestje of uh, een partijtje. Okay. En uh, Die, die uh, misten een drummer en uh, toen uh, ben ik een keer uh, ingevallen vallen. En dat ja. was de eerste keer dat ik met mensen speelde. Oké, okay, lachen. En dat ja. ging goed? Ja, ja uh, heb ik een leuke tijd mee gehad. Mooi zo, mooi zo. Leuk. En uh, ouders ook uh, muzikaal? Uh? Nee, nee? nee, nee. nee? Uh, uh, mijn ouders zijn niet meer uh, muzikaal, alleen uh, die ondersteunen mij wel heel erg uh, in de muziek en uh, die zijn er ontzettend trots op en uh, die, uh, ja, die zijn heel uh, blij uh, en, en uh, enthousiast erover. Ja, ik kan me voorstellen. Zelf ook wel een beetje van de metal of uh, totaal niet? Nee, dat ook niet. Ook dat niet komt uh, nu uh, steeds meer uh, er een beetje in. Uh, maar dat uh, komt echt puur door mij... omdat uh, ik uh, dat uh, erin probeer te stampen. Ja, ook dat. <laughs> en ze zullen ook wel uh, goede support zijn voor je. Zeker. Dat hè? sowieso. Dank jullie wel. Uh, zover het eerste uur. Zit er bijna weer op. Uh, we gaan... Uh... Ja, we gaan zo uh, luisteren naar Eternalist. Uh, we hebben het gehad over jullie invloeden, Eternalist natuurlijk en het ontstaan van Reflect Reality. We sluiten het eerste uur af met een nummer van Eternalist om die overgang van toen naar nu mooi rond te maken. Na het nieuws gaan we in het tweede uur volledig duiken in jullie debuutalbum Otherworld, het concept, het schrijfproces, de opnames, het artwork en natuurlijk de toekomstplannen. Tot zo, blijf luisteren.